De opmerkingen van Wisner lijken in te gaan... tegen de lijn die president Obama vrijdag verwoordde. Obama zei dat de hervormingen in Egypte nu moeten beginnen... en dat Mubarak de juiste beslissing moet nemen. De afgelopen dag is wel duidelijk geworden... dat de top van de regeringspartij van Mubarak is vervangen... maar Mubarak zelf blijft partijleider en president. De Iraakse premier Al Maliki stelt zich niet herkiesbaar. Hij begon in december aan zijn tweede Amstermijn, die loopt tot 2014...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 Het weer. Vannacht, vooral in de kustprovincies, nog zware windstoten. In het noorden kan er wat regen vallen. Overdag waait het nog steeds hard. Blijft zacht met gemiddeld 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust. Zarada Groenhart. Ja, vannacht praat ik nog steeds met jou over. Verleiden verleiden en verleiding. Toch twee verschillende dingetjes. En uh, eerder hebben we het al gehad over... Nou, word je liever verleid of vind je het zelf leuk om te verleiden? Maar ik wil natuurlijk nog veel meer van dat soort verhalen horen. Dus dat kan, hè? Bel even naar 0800-1121. Mailen kan ook naar lust.bnn.nl. Tom Gorny, uh, onze masterfleur, die heeft ons net een beetje verteld... hoe het dan werkt bij vrouwen. Verleiden, het verleiden van vrouwen, het verleiden van mannen. Hoe steekt dat in elkaar? En ik ga straks nog even bellen met uh, onze seksuologe Wil Berghuis. En die kan ons dan meer vertellen over uh, de, de woman's point of view. Ook heel belangrijk bij dit onderwerp. En ik wil met je praten over de hamvraag in dit verhaal. Want we hebben het nu over verleiden. Hoe doe je dat dan? Wat werkt wel en wat werkt niet. Maar ik wil van je weten: is verleiden nou eigenlijk per definitie toch een beetje manipuleren? Daarover heel graag je mening. 0800 1121 of mailen naar lust.bnn.nl. Ik ga een nummer draaien van een, een artiest, een vrouwelijke artiest. En ik heb wel eens mijn best gedaan op een van haar andere nummers om te verleiden. Want voor een item van spuiten en slikken zat ik weer eens in een of andere hoerenkast. Zo gaat dat soms bij het programma. En daar legden allemaal dames die dansten voor hun brood... legden mij uit nou, om, te, om goed te kunnen verleiden... Die, die, die man in het publiek, die kijker eigenlijk, die gast... moet je je wel op een bepaalde manier kunnen bewegen. Je moet op een bepaalde manier uit je ogen kijken. En ik heb dat geprobeerd. Ik was niet heel goed, moet ik ook eerlijk zeggen. Helaas. Het is toch, echt een soort, het is toch ook een soort kunst, ook, dat verleiden... Maar het was op een nummer van Duffy. Het was niet dit nummer, want ik wil eigenlijk niet uh, worden herinnerd aan dat... Uh, ja, dat was toch een beetje een debakel. Ik wil daar niet aan herinnerd worden, maar ik wilde wel even iets van haar draaien. Juist in deze show. Dus ik heb toen maar gekozen voor dit nummer. Well, well, well. Well, well, well. Well, well. hoorde je hier bij Lust zaterdagnacht iets over nou ja, zeven minuutjes, over twee. Bij BNN hebben we nogal een open cultuur. En dat houdt in dat we eigenlijk altijd over alles met elkaar kunnen en vooral willen praten. En zo'n onderwerp als verleiden en verleiding, nou daar heeft iedereen dan wel een duit over in het zakje te doen. Zo ook Jennifer, Thijs, Maartje en Olaf. En uh, het is wel leuk want uh, wij mogen gewoon stiekem een beetje meeluisteren. Ja, maar ik ben wel een beetje van de ouderwetse. Ja. Mannen moeten wel eigenlijk ja, eerst stappen. Ja, ja, vind ik ook. En hoe? Ja, inderdaad. Ja, als ze maar een stap zetten. Als, ja. mannen, als mannen niks doen, denk ik echt... wat ben je voor een half man. Maar het is niet zo dat jij uh, opgevonden wordt van... hé, uh, hey, uh, was je hier vorige week ook? Nee, nee, nee, precies. Moet wel... Nou ja, als er een bepaalde blik bij is... Nou, dan... Of... Oh, vandaar dat je zoveel gasten hebt. vind <laughs> het zo makkelijk. <laughs> ja. Nee, maar goed, dan, dan begint daar dus een gesprek. En dan kan je ook zeggen, jezus wat een kuts in zegt. Dat wil ik mensen ook wel zeggen. Maak het maakt geen ene vlekken uit met welke zin je komt. Nee. Als je je leuk vindt, dan... Uh, dan krijg je, dus... je toch wel. Ja. Ik ken heel veel meisjes, maar als, als jij bent, is er maar één. Als mij gaat verleiding... Je gaat het meer over of je daar alle twee toe genegen bent. Of je er alle twee toe open staat. En dan maakt het gereed uit hoe het nee. gebeurt. Nee, en dan wel, kan ja. je ook dat zeggen. Want als ik niet gediend ben van iemand zijn verleiding. Dan kan die op zijn kop gaan staan. Dan, het ja. dan, het dan, het dan houdt het, het gewoon op. Dan houdt het gewoon op. Als een soort van chemische iets is. Dan ga het gewoon vanzelf. Ik kan de moeite nog wel waarderen. Maar dan trek ik mijn, mijn hempje niet vooruit, zeg uit. Maar. Nee, zo veel leuk. Leuren, maar nee, een Nee. Nee. Beetje GHB. Dat werkt ook. Ik zou het niet weten, maar drugs en drank helpt natuurlijk wel. Ik bedoel, als je wat gebruikt hebt, dan ben je echt wel makkelijker te verleiden. Ja. zeker. Ja. ja. ja. Nee? Ik wil het een beetje nee. geil van, uh, van bier, dus. Nou. Ja. Echt gewoon? Appelsap, echt. Niet nou, ja. liter appelsap, jongen, niet te houden. Ja. Nou nee, ja, tuurlijk. Het is allemaal wel gewoon geestverruimd, slechts drempelverlagend. Werkt dat? Ja, drempelverlagend, ja. <laughs> Ik, ik zit nog steeds benieuwd, maar, ja, of ik te verleiden ben en hoe. Maar voor mij is dat voor mannen gewoon heel erg makkelijk. Ja, hè? Mannen zijn gewoon heel makkelijk. Ja. ja. <laughs> nou word je B wel eens verleider, een vrouw? Ja, maar door de verkeerde. Oh. Door de verkeerde? Ja, dat wil je niet. Uh, nee, dat wil je niet. Wil je, je Gewoon niet. Nee. <laughs> ja, maar je, je weet toch altijd... Kijk, als, als je een... Uh, uh, als een meisje jou afwijst, dan, uh, dan is dat vrij normaal. Dat kan gebeuren, dat gebeurt vaak. Maar als jij een meisje afwijst, oei. Ja, dat is pijnlijk. Ja, nou, voor haar, vooral. Ze ja. echt pissen gehad. De vriendin erbij: van, wat wil je niet met haar zoenen? Ze dus, zei, Hallo, nee, heb ik geen zin in. Ja, dat is wel eens gebeurd, ja. Echt waar? Ja, die worden echt boos. Ik zal je een filmpje laten zien. Oh, vandaar dat vrouwen wow. niet verleiden, want die trekken de afwijzing gewoon niet. De kinderen trekken is heel slecht. Ah, ja, ja afwijzen is niet leuk. Nee, nee natuurlijk niet. Maar iemand afwijzen is ook niet leuk. Nee, helemaal niet. Nee. Maar, ja. maar grappig dat jij zegt dat voor, voor mannen heel normaal is. Oh ja, dat gebeurt wel vaker. Een blauwtje lopen, ja. ja hoor. Maar ik denk dat het ook wel goed is om een paar keer een blauwtje te lopen, weet je. Dan weet je ook wel hoe je in de markt de... die vernietigt. Nee, ja? nee nee nee ja. dat is helemaal niet erg ja daar wordt even een onderwerp aangesneden en ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt vrouwen die verleiden niet of veel minder omdat ze niet kunnen omgaan met de afwijzing dat is wat, uh, wat Thijs net zei en Olaf die viel bij die zei ja, ja dat is misschien wel zo ik denk dat het wel meevalt hoor maar ik wil weten wat jij ervan denkt. 0800-1121. Als je me wil bellen, mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Het leukste zou zijn als je belt en dat je dan illustreert met een eigen verhaal. Van nou, het is absoluut waar. Vrouwen die verleiden niet, want ze zijn bang om afgeweest te worden. Of je kan natuurlijk helemaal de andere kant op van, Nou, klopt, geen ene hol van, want ik heb wel eens meegemaakt dat zo Ik wil het allemaal van je horen. 0800-1121. Of mailen naar lust.bnn.nl. Straks ga ik weer even bellen met mijn eigen vrienden Arco en Shamira. Maar eerst gaan we lekker luisteren naar Jantan Jermaja. Maybe you've asked me to meet you here to tell me That you wanna try and work it out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 Say it's been a struggle We've lost our touch Me, I drink too much Maybe that's the truth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 Ik denk dat deze Jonathan Jeremiah niet verleid kan worden tot vreemdgaan. Want oh, hij is verloren zonder zijn liefje. Ach, romantisch. Goed, we hebben het over verleiden. Boudewijn, goedenacht. Goedenacht, Soraya. Hi, Boudewijn. Jij zegt dat vrouwen minder goed kunnen verleiden. Of nee, zeg je ik zeg dat, ja, niet? dat ze de totaal in je om kunnen gaan als ze afgewezen worden. Okay. Dat heb ik meerdere malen meegemaakt. Jij hebt meegemaakt... Dat vrouwen dat niet om kunnen. Worden. Oh, mijn god, vertel. Vrouwen die agressief nou, worden als jij niet ingaat op hun avances. Nou, ja, laatste keer was was, was, uh, was op een feestje. was een vriendin van een vriendin van me. En uh, die ging voor me staan. Die wilde zoenen. Dus ik, ik raaf, ja, dus niet. En, uh, nou ja, dat, dat begreep ze dus niet. Dus ze ging nog dichter tegen me aanstaan. Dus ik duwde weg. Ik ze Weet niet meer ruimte, komen alsjeblieft. Ga een beetje afstand, weet je. En nou, toen pakte ze bij mijn ballen. Wauw. Zo van: Jij gaat met me zoenen. Wow. Maar steeds voor dit ik dat bij een vrouw zou doen. Ja, dat zou niet kunnen. Dat zou niet maar kunnen. daarna bleef ze dus om het feestje om me heen en ze bleef proberen op te dansen maar bij mijn billen pak hadden gezegd, ik wil toch niet klaar. Laat me rust, weet je. Was je maar niet een beetje. Ja. Bij... Sorry, Wat? was je niet? Ja, misschien is dit een dom vraag. Maar er was dus een vrouw die echt die. Het... Die zag jou echt zitten. Was je ook niet een beetje geflijt? Of vond je er gewoon een, een enge freak en een beetje een stom? Nee, ik vond het gewoon niet. niet. Ze was het gewoon niet. Ze was het niet voor jou. Nee, ik heb ja, ik heb me op een gegeven moment pakte we naar de bal en op een gegeven moment dacht ik ja, en ik wil wel, maar ik neem, ik wil hem niet. Wat zei je toen? Wat zeg nee. je op zo'n moment als iemand je ongewenst bij de ballen grijpt? Zo zeg nee, ik druk het er weg van, van, van uh, En het gelukkig was een vriend van de bij die zag dat ik die sprong ertussen, van die trok me mee, van we ja, hadden maar een je. Dus, uh... Ik vind het wel, wat je zegt is waar hoor. want als jij een vrouw was geweest en zij een man, dan, dan had iedereen in die kroeg gezegd, jezus wat dan, wat een lul. En dan lul. En dan was er, en dan, dan van alle kanten was er waarschijnlijk ook nog hulp gekomen, maar jij stond daar een beetje alleen. Dan nou, voor de tent uitgegooid hoor. Ja, dan was er zeker de tent uit. En nu is dat natuurlijk helemaal niet het geval geweest. Nee, oh. maar dat is natuurlijk, het je dat homo? Dan ben je toch homo? Je homo alsof, alsof, het, alsof het niet kon, maar het is alsof het een persoonlijk iets is. Alsof zij niet leuk is, omdat ik haar afwijs. Omdat jij ik niet met haar over zonder. haar. Ik vind het niet leuk. Nee, hoe denk je dat het komt dat vrouwen volgens jou niet kunnen omgaan met die afwijzing en dus heel ja. boos worden? Hoe werkt dat? Ja, ik denk dat ze onzekerder zijn daarin, dus over, hun, over zichzelf. Van, maar... wat, uh, ik ben zo vaak afgewezen, ja boeien, volgende keer beter. Dat zegt niks over mij, dan vindt ze mij niet leuk. Misschien valt ze op uh, donkere jongens of brede jongens, dat weet ik veel. Ja, dat kan toch. En dan, zet je het na, dan leg je het naast je neer, hoppen. Ja, geen enkel probleem. Ja, toch. Begrijp ik wel. Ik kan begrijpen dat je mij leuk vindt. Nou, wat koelhand van je. Nee hoor. Maar, jij zegt, maar zijn vrouwen dan per definitie onzekerder dan mannen? Uh, nou ja, mijn persoonlijke ervaring daarin wel, ja. Vind ik wel, ja. Als het gaat om verleiden en de bijbehorende eventuele afwijzing dan wel? Ja, dat is natuurlijk ook makkelijk om afwachtinghouding aan te nemen. Lekker luxe ook, toch? Een Beetje staan bij zo'n bar, ja, een ja, drankje drinken. Geven, ja. En wachten tot er iemand gezelligs komt praten. Dan nog een beetje hard to get spelen. Ja, maar en om dan... mannen, zo, ik vind dat ook, ook een moeilijk ding. Ik vind dat ook niet makkelijk. Bedoel, uh... Om een blauwtje te lopen af en toe? Nee, niet een blauwtje, maar om initiatief te nemen. Ik ben zelf ook onzeker. Ik denk van, ja, joh, die vindt ik toch niet leuk. Laat maar hangen. Laat maar. Ja, en, en ik drink ook toch... niet zo, weet je. Dus daar ben ik gewoon nuchter en... Uh, ja, ik wil, ik, uh, ik, ik, ik wil zo'n vrouw horen. want ja, jij, is ja, het is, het is best ik wel... Dat je agressief wordt. Ja, ik, ja, jij zegt die vrouwen die zijn toch een beetje onzeker, die worden agressief. En daar ben jij er weer spuugzat van. Ik wil, uh, ik wil vrouwen horen die hierop reageren, al dan niet met een eigen ervaring of eigen verhaal. Oké, okay, dus... 0800-1121 als je wil reageren op Boudewijn. Mailen mag ook naar lust.bnm.nl zijn vrouwen inderdaad per definitie vaak onzekerder... als het gaat om verleiden en dus eventueel afgewezen worden? 0800 1121 Dames, even opstaan en bellen nu. Hè? Ik ben ontzettend benieuwd. Mailen kan ook. Lust Boudewijn, dank voor het bellen. En, okay, uh, en ik hoop dat ze, nie, dat ze je niet zomaar meer bij de ballen grijpen. Dat verdient niemand. <lacht> dat verdient niemand. Nee, okay. <laughs> Goedenacht. Even kijken, ik heb, ik heb, uh, je zou natuurlijk allerlei nummers nu kunnen draaien... De Scissor Sisters. Nou ja, je wil dan niet die link maken met die ballen die werden gegrepen. Want dat, dat zou niet netjes zijn. Dat zou niet netjes zijn. I don't feel like dancing the Scissor Sisters. Lekker. Ik heb een mailtje binnengekregen. Um, als reactie op het verhaal van Boudewijn. Net dat vrouwen over het algemeen. toch onzekerder zijn als het gaat om verleiden. omdat ze niet zo goed kunnen omgaan met dat blauwtje. wat je eventueel kan lopen als je iemand verleidt. Jasmine. Jasmine stuurt mij het volgende. Hi, rijder. Ik denk niet dat vrouwen zelf minder verleiden. omdat ze bang zijn om afgewezen te worden. Maar juist meer omdat het leuker is als de man het initiatief toont... en laat zien dat hij de bal heeft om op jou af te stappen. Als vrouw kun je oogcontact, oogcontact maken... en als het goed is, komt de man dan naar jou toe. Dat is de beste manier van verleiden, vind ik. Groetjes, Jasmine. Jasmine, dank voor het bellen. Misschien is er iemand... Misschien ben je thuis aan het luisteren of in de auto. Dat kan natuurlijk ook. En wil je iets toevoegen aan dat verhaal? Dat kan allemaal. 0800-1121. Mailen mag ook... Naar lust.bnm.nl. Maar het is leuker als je belt. Vind ik gezelliger. Toch, Anne? Ja. Hi, ik, hoi, goeienacht. <laughs> hoi. Ik vind het een raar verhaal. Ik zie het wel doen. Wat vind je een raar verhaal? Nou, om, omdat ik een man bij zijn ballen pak om ja? te verleiden. Ja. Ik vind, ik vind trouwens toch tegenwoordig... Hoor. vrouwen die... die uh, ja, die blijven weinig vrouwen. Ze gaan zich als een vent gedragen. Dat zijn we helemaal niet. Nee, wat is het verschil, zeg jij? Het, het, het, het, het prominente verschil? Hoe moeten wij... Vrouw, vrouw, ik vind een vrouw moet zich laten verleiden, als ze dat wil. Maar het kan ook zo zijn dat je, als je uit bent of op het werk zie je een leuke man. Soms, het zijn ook dames die te ongeduldig zijn en die denken... Ja, dat vind ik zo'n leuke man, daar ga ik nu toch. Ik, ik vraag hem mee ja. naar de film. Hij heeft ook ja. wel iets spannends, toch? Of is dat niks? Wel... Dat vind ik allemaal helemaal niks. Ik ben geen vent, ik ben een vrouw. Dus ik, kan, ik wil bejaagd worden, laat ik het zo zeggen. Je vindt het leuk om, uh, om de prooi te zijn. <lacht> ja, precies. <lacht> Daar komt het ook niet. Dus jij ja, je kan je helemaal niet verplaatsen in die dame... die wilde zoenen met Boudewijn in de kroeg... en toen hij niet wilde, toen werd ze agressief. En toen greep ze hem even <lacht> bij de kroonjuwelen. Da daarvan denk je, ja. ja, dat kan je je gewoon niet voorstellen. Nee, absoluut niet. Nee, <lacht> nee ik snap het. Nou, ik ben... Okay. Uh, ja? Een fan moet een fan blijven en een vrouw een vrouw. En tegenwoordig zijn al die vrouwen die willen zich gaan gedragen als kerels, vindt maar niks. Anna, duidelijk verhaal. Als je wilt reageren op Anna, kan dat 0800 1121 als je me wilt bellen. Of me, je mag me ook mailen. Lust Ik vind het een duidelijk verhaal, Anna. Fijn dat je even belde. Oké. Okay. Goeie nacht. Gezellig. Ah. Gezellig. Even kijken. Wat gaan we doen? We gaan een plaatje draaien. Crowded House. Gaan we? Ja. Ja, ga ik doen.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 Never amount to betrayal Sentences on my own When the price is to watch it fail As I turn to go You looked at me for half a second With an open invitation Temptation For me to go into temptation Though in full well the earth will repel Into temptation Safe in the wide open arms of hell We can go Right where you belong The guilty get no sleep In the last slow hours of morning is cheap I should listen to the warning But the cradle is soft and warm Into temptation No influence Lust, lust, lust, radio één. In lust vannacht hebben we het over verleiden. En uh, ik heb het niet alleen met jou, de luisteraar, over verleiden... ...maar ik heb ook even een paar van mijn vrienden gebeld. Omdat ik dan in gesprek met hun toch altijd weer tot nieuwe inzichten kom. soort van. Arco, hi. hi. Fijn dat ik je nog even terug bellen, Shamira. Je bent niet te slaap gevallen, hè? Ik ben er nog te rijden. Je bent er nog, wat goed. Oké, okay. we hebben het over verleiden. Je hebt versieren, je hebt verleiden. Maar verleiden is toch een beetje manipuleren, of niet? Ja, of je later, maar heb jij dat niet? dat is ook je later manipuleren. Heb jij dan ook op zo'n avond, als je uitgaat... of uh, ik ga me later verleiden vanavond, ik sta open voor verleiding... en dan merk je dat dan ook, dat gasten daar meer op ingaan? Nou, het is wel echt, en het is eigenlijk goed dat je het vraagt... het is een soort uitstralingsding, dat is wel zo. Want mijn relatie die was uitgegaan en toen had ik echt zoiets van... Wow, ik ben echt even moe, moe van mannen. En ik denk dat ik een soort donderwolkje uh, in mijn oude had boven Want ik werd ook heel weinig soort aangesproken. En echt toen heb ik op een gegeven moment, op een paar maanden geleden... heb ik zo tegen mezelf gezegd van... nou, ik moet wel weer een beetje openstaan voor iets van contact. Dus niet zozeer voor verleiden of manipuleren. Maar voor contact. En, en, en meteen, meteen de week daarop... ...kwam ik in elk geval wel weer echt in gesprek met, uh, met, met leuke of minder leuke jongens als ik uitging. Dus het is wel een ding, je moet je wel ergens de deur op een kier zetten. En letterlijk even... De deur, de deur, Arco, op een kier. <laughs> Shamira, jij hebt uh, al een hele tijd een relatie. Gun jij je soms uh, jezelf uh, dat je mag flirten met, uh, met een andere man? Ja, god, natuurlijk man. Je leeft maar één keer, toch? Ik bedoel, uh, anders wordt het toch best een saaie bedoeling. Anders wordt het beste. Mag jouw vriend ook flirten met andere vrouwen? Ja, ja. Mm. <laughs> Zijn, uh... Liever niet. Nou ja, goed. Kijk, wat ik, als ik er niet bij ben. Ja, liever niet. Maar goed, kom op. Dat, die eisen kan je niet stellen, toch? Aan elkaar. Nee, het, het, ik bedoel, zolang het bij flirten blijft en ze geen betere verleider is dan ik. Vind ik het prima. Dus maar eigenlijk, je zei uh, toen ik jou eerder belde. Toen zei je van. Eigenlijk, uh, eigenlijk uh, doe daar niet echt meer aan. Aan verleiding relatie. Maar. Als jij zegt dat, dat je toch de competitie op een afstand moet houden... dan is het misschien, moet je het misschien toch op paaldans lessen, of niet? <lacht> om maar iets te doen. Om maar iets te noemen. Ja, god, maar moet, moet verleiden altijd zoiets expliciet seksueel zijn als paaldansen? Ik weet niet, Arco. Voor mij zit het. Om, oh, ja. Nee, hey, dat, dat is ook weer gelijk zo'n zo, zo zo bedrijfsuitje ding, paaldans, Dat zie ik helemaal niet voor. me. Ik ben net gewoon... wel, ja, ja. <laughs> <laughs> ik denk bij, normaal, bij een accountantbureau misschien minder, hè. Nee, maar ik zie toch zo, inderdaad die veel subtilere dingen. Een hand hier of een, een blik daar, dat soort dingen meer. Een aanraking, inderdaad. Ja. Even haar uit iemands gezicht zo, zo, strijken. Ja, ook samen iemand verleiden natuurlijk. Dat is nog een, een next level natuurlijk. Wow, ik heb dat echt. Ja. Dat heb ik echt nog nooit gedaan, denk ik. Nee. Nou, <laughs> nee. Samen iemand verleiden. Nou, verleiden? Nee. Nee, dat nee. Nee. Niet dat ik weet. Kan ik dat zo zeggen? Hoe werkt dat, Arco? Jeetje. Ja, ja, dat is natuurlijk dubbel zo spannend en dubbel zo tricky. Want ja, je moet je moet niks, dat is nog natuurlijk belangrijk, maar je samen iemand vinden waar je, je allebei tot aangetrokken voelt en dan samen het spel aan gaan zonder dat diegene zich overweldigd voelt of zonder dat diegene zich uh, uh, in de hoek gedrukt voelt, ja, dat, dat is een heel interessant spel, dat is nog wel echt verleiden 2.0 eigenlijk letterlijk. Wauw. Nou, nou, nou... Ben jij toch wel eens prooi aangevallen, Verleiden? Um, nee, ja. mm -hmm. toch? Nee. Misschien, misschien, uh, <laughs> misschien dat ik het niet door had toen. Dat mm. zou kunnen. Heb je, eens, heb je wel eens een verleidingscompetitie gehad met een vriendin, dat jullie allebei ja. voor dezelfde jongen gingen? Ja, dat, dat, daar moet ik eerlijk over zijn. Dat wel. En en weet heb je, je dat gewonnen? Uh, ja. <laughs> misschien, <laughs> misschien ben ik toch betere dan ik dacht. Maar dat, dat, dan gebeurt er dus iets heel bizars. Want dat was um, voor een jongen die ik, die ik echt leuk vond maar niet iemand waarvan ik zeg nou dit is de man van mijn leven, mijn god ik ga nu mijn moeder bellen in het toilet van de discotheek om te zeggen van, hij is, ik heb hem maar het kwam toch ook door het competitieelement dat ik dacht maar wacht even, wacht even toen ik zag dat iemand anders me ook leuk vindt wacht even, en dan wordt het meer een spel en dan word je toch in één keer toch iets fanatieker ook hoor een soort oerstrijd. Een soort oerstrijd, een soort, een soort eierstokkenstrijd wel, ja. We heb je peperspray pepperspray uit je tasje gehad. Dus... <laughs> nee, ik heb er gewoon netjes laten struikelen op het toilet, zoals het hoort ook. <laughs> gewoon heel, heel normaal, gewoon heel Hey, laatste vraag even. Want ik, ik was nu best onder de indruk van wat je net zei, Arco. Ik weet dat je vrij avontuurlijk bent. Maar dat samen iemand verleiden, hoeveel of hoe weinig komt dat voor? Is dat een soort geheime wereld waar ik niet zoveel van af weet? Ja, het is, het is volgens mij, en ik, ik praat hier niet als mister Ervaring hoor, helemaal niet. Maar uh, het is volgens mij net zoiets als als je, mensen, uh, als je door hebt dat mensen drugs gebruiken, opeens zie je het overal. En volgens mij is dat met uitgaan ook zo. En ik ken wel meisjes die regelmatig meemaken op feesten of festivals, dat ze uh, worden benaderd. Eerst door een jongen of eerst door een meisje en dan komt de ander erbij. Maar volgens mij gebeurt het meer dan je denkt. En als je erop gaat letten in een, in een club waar de sfeer een beetje briljerig is, dan, dan, dan zie je het ook wel. Wow. Ja, ik moet zeggen, ik heb het later meegemaakt. Ik was in een club met een homo vriend En hij werd dus aangesproken door echt een bloedmooi meisje, blonde lange haren. En uh, ja, zij was hem aan het verleiden. Op een gegeven moment zegt hij, ik ben homo. En zij zegt ja, maar mijn vriend die heeft wel een soort van curiosity. Dus uh, ja, uiteindelijk werd hij gewoon verleid door een, door een hetero koppel. Wow. En ik stond daarnaast te kijken. Ik had het echt niet verwacht gewoon. Uh... Jeetje. Wauw, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik dans, ik ga elke week salsa dansen, maar blijkbaar is dat niet de scene waar je moet zijn. Als je iets avontuurlijks wil meemaken. Man, daar wordt alleen water gedronken, af en toe een rum, cola En, en, en, en daar wordt veel gedraaid op de dansvloer, letterlijk. ja, het hele salsa dans is toch één grote verleiding uiteindelijk. Dat is dan wel weer waar. Maar die verhalen van mij, die kunnen niet op tegen wat ik net heb gehoord, hoor. Wat goed. Nou, ik ben uh, qua fantasie nog van een stuk rijker. Fijn dat ik jullie uh, even mocht bellen. Ja, geen probleem. Veel plezier nog. Ja, dankjewel. En als je wil meepraten thuis, dan kan dit natuurlijk 0800-1121. Er zijn wat heftige verhalen voorbij gekomen. Misschien heb je een duit die je in het zakje wil doen. Of misschien vind je het een aanfluiting wat je hebt gehoord. Ik hoor het allemaal graag van jou. 0800-1121. Mijlen mag ook lust.bnn.nl MUZIEK I just see I was falling into love Yes, I was crashing into love Ik heb sterk mijn twijfels uh, erbij of het de stem was van Jennifer Lopez... die uh, Mark Anthony heeft, uh, heeft verleid. Ik denk het niet. Ik denk, het, uh, ik denk dat het iets anders was. We hebben het over verleiden bij Lust. Marcel, goeienacht. Goeien, Marcel, jij hebt ook wel eens iemand verleid... en dat deed je ook niet met je stem, maar op een andere manier, toch? Ja. Vertel. Uh, nou, dat, was uh, dat was een keer op de camping, ochtends... Uh... Ik zat uh, met mijn tentje uh, op de camping. Ik zat het uh, vroeg zat, uh, te ontbijten. Uh, in mijn zijden In je zijden Ja. Wauw. En toen, uh, toen kwam er een, uh, een uh, dame langs. Die ging eerst naar het toiletgebouw en die zat uh, al mij een beetje aan te kijken: van, Oh, dat uh, ziet er wel uh, bijzonder uit. <laughs> en uh, toen ze terugkwam, uh, toen. Uh, keek ze me weer aan en ik keek haar aan en uh, zei oh, wil je misschien, uh, misschien wil je mee ontbijten? Aha, in je zijde onderbroek. En wat zei ze toen? Ja, het was mooi weer. <laughs> dat, zei ze dat of, of jij, jij legt gewoon uit van je kon die zijde boksshort aan omdat het mooi weer was? Nou, oh, uh, la laatste kon ik niet goed verstaan. Oké, okay, maar jij vroeg haar om, uh, om te ontbijten met jou en wat zei zij toen? Uh, ja, ze, oh, uh, ja dat wil ik wel. De, do, doe mij maar, maar uh, koffie uh, om mee te beginnen. Aha. En dus, uiteindelijk uh, is dat wat geworden? Ja, nou ja, misschien... Uh, of, de, ja, misschien uh, uh, of toch de, door de zijde box toch verleid. Of ja, <laughs> wat jou, en misschien ook al ja, de, de eerste aandacht uh, gevestigd. Ik weet het niet. Nou, wat dat goed. Dat is wel heel leuk. Ja, wat goed, want we horen vaak uh, van dit soort verhalen van vrouwen... die dan sexy lingerie aan hadden, sexy lingerie. Maar ook goed om te horen dat, het, uh, dat je als man ook uh, een greep... Uh, uit een dergelijk assortiment kan doen. Heel leuk. Ja, ja dus uh, ja. Nou, waarom, waarom niet? Dus, uh... Zeker, de mogelijkheden zijn eindeloos. Dank ja. voor het bellen, Marcel. Ja, oké. Okay. Heel goed. Straks ga ik nog even bellen met Wil Berghuis, onze seksuoloog. Die gaat mij nog meer vertellen over uh, het verleidingsspel. Het kunst van het verleiden. De kunst, het kunst zeg ik. De kunst van het verleiden. En dan met name uh, vanuit uh, het oogpunt van een vrouw. Daar kan zij me veel over vertellen. Zo ben ik ontzettend benieuwd. En ik hoop dat die zijde onderbroek nog een keer terugkomt in dat verhaal. Ongetwijfeld. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, Maria Mena. Met haar liedje All This Time. You're self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 You lucked out. Wat heeft een man nodig om verleid te worden en wat heeft een vrouw nodig om verleid te worden? En zijn daar verschillen in? Waarschijnlijk wel. Wil Berghuis, goedenacht. Ja, goedenacht. Sarada. Hi, hoe is het? Ja, goed joh. Heerlijk, hè? Zo'n uh, nacht uh, praten over verleiden. Ja, het is, het is ook een onderwerp waar je niet uitgepraat over raakt. Omdat nee, er, nee. Er zijn zoveel verhalen, ervaringen, mislukkingen ja. in sommige gevallen waarover gesproken kan worden. Dat, uh, ja. dat het blijft toch interessant. Wil, ja. als ik jou uh, concreet moet vragen: van wanneer, wat, moet je, wat, wat heeft een vrouw nodig om verleid te worden? Heel veel. Heel veel? Ja, dat klinkt ingewikkeld, hè? maar vrouwen, <laughs> vrouwen zijn wat dat betreft uh, ja, wat moeilijker te verleiden als, als mannen. En ook uh, ja, daar moet je iets meer voor doen, iets meer tijd voor nemen, iets inventiever voor zijn. Het vraagt wel wat hoor van de man. Dat, uh, dat, daar ben ik me bewust van, maar dan krijg je ook wat als je investeert. Je moet investeren, maar dan krijg je ook wat. Ja. Namelijk? Ja. ja. Nou, wat je eerst moet doen is uh, je proberen te verplaatsen. En dat is voor heel veel mannen ook niet zo makkelijk om je te verplaatsen in je partner. En want mannen gaan er vaak van uit van wat ze zelf lekker vinden. Nou, dat vindt mijn vrouw of vriendin vindt dat ook wel lekker. En ja, daarmee slaan ze nog wel eens de plank mis. Dus dan komen ze aan met een, uh, met een vibrator of uh, met een leuke massageolie. Terwijl vrouwen toch veel eerder geïmponeerd raken door liefde, aandacht en, en, en leuke cadeautjes en lieve woordjes. En meer in het kader van, van de sfeer. Dat is ook altijd zo'n vrouwending, sfeer. Sfeer is een vrouwending, ja? Ja, dat is een vrouwending. Dan, dan kijken mannen mij soms aan, zo van, ja, wat, wat bedoel je nou? Wat, hè, wat is dat dan, sfeer? En uh, ja, dan zeggen ze zeker van, ja, zeker die stomme kaartjes. Maar, maar wel, ja? Dat kan wel, maar eh, ik denk dat voor vrouwen heel belangrijk is dat eh, de, de periode daarvoor, zeg maar overdag, hè, dat je ook het gevoel hebt van nou, het zit gewoon goed tussen ons. En eh, hij vindt me echt heel aantrekkelijk en heel lief. En hij is ook heel lief voor me geweest. Hij heeft dat ook op diverse manieren laten merken. En dat kun je vaak heel praktisch laten merken door echt dingen voor je vrouw ook te doen, hè? Ja, geef eens wat voorbeelden voor die, voor die mannen die aan het luisteren zijn en die jou voor het eerst horen zeggen Oh mijn god, sfeer. Oh, wat, wat Jeetje, wat is dat voor, voor ja. Egyptisch, uh, Egyptisch is helemaal niet uh, een goed woord op dit moment, maar wat is het voor, voor, voor Hebreeuws? Uh, ja, heel abstract. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Maar dat betekent dat je dus uh, eigenlijk al overdag, hè, ook, ook gewoon uh, gedurende uh, uh, ja, de dagelijkse activiteiten al een beetje rekening moet houden met het feit of je haar wel genoeg waardeert... en wel genoeg aandacht voor hebt. Dus dat zijn hele concrete dingen. Door haar te helpen met het huishouden of te verzorgen van de kinderen... of is een cadeautje mee te brengen of een bosje bloemen. En ja, dat klinkt allemaal heel, heel afgezaagd... maar het zijn wel dingen die gewoon heel goed werken. En dan ook gemeend. Want dat wat vrouwen vaak ook zeggen van ja, dan kan je wel een bosje bloemen meenemen... maar je moet het ook echt menen. En... Uh, dus dat, dat moet er wel achter zitten, die echte waardering van, goh, ik, ik, ja, ik, ik hou van jou en ik heb heel veel waardering voor je, voor wat je allemaal voor me doet en hoe je bent en je ziet er mooi uit en ik vind je aantrekkelijk. En zo creëer je helemaal een sfeer van, ja, het is, het is gewoon uh, super uh, hoe, ja, hoe ik jou zie en hoe ik onze relatie zie en binnen... In dat kader kan er gewoon heel veel uh, positiefs uh, gebeuren. Maar dit is wel grappig dat je dit zegt. Want ik denk dat de meeste mannen... Mm -hmm. als ze denken aan ik moet een vrouw verleiden... dat, dat er James Bond-achtige op hun netvlies uh, ja. verlies verschijnen Zo van, ja. eh, van eh, toen sprong ik uit een vliegtuig... maakte ik een ja. koprol... maar mijn dus pak zat nog steeds goed... en er zat geen vlek op en toen zei ik... Ja, ja. Blablabla. Bla bla. Ja, dat, dat is, dat is te zo hoeft het helemaal niet. Dat, dat is veel te ambitieus. Dat, dat, dat vinden vrouwen ook echt overdreven. Dat werkt meer op de lachspieren waarschijnlijk. Ja. En dan Dat het je echt het gevoel geeft van... nou, hij ziet me echt en hij waardeert me echt. En door echt eens te vragen... hoe gaat het met je? En wat vind je nou belangrijk in je leven? Wat zou je nou echt graag eens willen? Hè? Je, allereerst je verplaatsen in de ander. En uh, ja, dat, daar het vaak aan. Ook door de tijd hoor. Dan ja, in de dagelijkse baan van de, van de dag. Dan, uh, dan doe je gewoon je werk en je dingen. En dan vergeet je elkaar wel eens. En dan vergeet je ook echt door te vragen van wat vind jij nou belangrijk. Nou, dat stuk is voor vrouwen dus heel belangrijk. Veel belangrijker dan uh, inderdaad een, een stoere actie of uh, hè, aan te komen met, uh, met een vibrator. Of, uh, <laughs> ja, dat, daar, daar worden vrouwen niet zo heel erg uh, warm, warm van. Nee. nee. nee. Wil... Um, een vraag die al door de hele uitzending heen sluimert is, uh -huh. is de volgende. Is verleiden per definitie een vorm van manipuleren? Want je hebt een heel duidelijk doel. Je wil uh -huh. verleiden. En uh -huh. dan ga je dus je gedrag zodanig uh, uh, insteken dat, dat je uiteindelijk je zin krijgt. Is verleiden manipuleren? Ja, dat kan, het, dat kan het wel zijn. Maar ik denk dat vrouwen daar snel doorheen prikken als dat het wordt. Hè, als dat van, manier, van mannen een manier wordt om hun zin te krijgen, om uiteindelijk toch seks te krijgen bijvoorbeeld. Dan, uh, dan hebben vrouwen dat heel gauw door. Ik denk dat verleiden op zich een doel moet zijn. Dus niet het doel moet zijn iemand in bed te krijgen. Maar het verleidingsspel op zich is natuurlijk een prachtig doel. Het is ook een spel. He, dus je, je speelt met elkaar. Uh, de een doet iets en de ander reageert daar weer op. En dan uh, kijkt de een van, hé, hey, hoe ver uh, kan ik daarin gaan? En uh, wat vindt de ander dat ook inderdaad zo leuk of dat ik dacht. Uh, en en zo ben je met elkaar uh, ben je bezig. En, en dat spel moet het doel zijn. En niet uh, van nou ik wil jou in bed krijgen. Of voor vrouwen vaak van ja. Ik, ik doe maar iets om die man zover te krijgen. Uh, nou ja, om, bijvoorbeeld had ik laatst een mevrouw die zei: van Nou, ik doe dat dan. Ik verleid hem dan om seks te hebben. En dan geeft hij me weer uh, een, een, een nieuw paar schoenen of zo. Dat natuurlijk wel Ja, het, ja wow, dat gebeurt natuurlijk wel, ja. Wow. Ja, ja, ja, wordt, De echte wordt gold diggers. Ja, daar <laughs> wordt er wel mee gemanipuleerd. Maar uh, ja, ik vind niet dat dat, uh, dat het verleiden is. moet zijn. Dat. Uh, dat zou ik niet mooi vinden, want het verleiden op zich is natuurlijk al heerlijk... om, om samen bezig te zijn en elkaar te ontdekken van... hé, hey, wat vind jij nou lekker en waarmee kan ik jou een plezier doen? Leuk, En ja. waarmee kan je mij weer een plezier doen? Ja. Dus uh, dat is een beetje het ontdekken. Wil, dank je wel. Uh, ik ga je straks nog even terugbellen, want we hebben een luisteraarsvraag voor je. Nou, helemaal goed. Ik ben benieuwd. Tot zo. Tot zo. Ja, het is meer dan een gevoel. We hebben het vannacht over verleiden. En in het laatste uur van Lust, wat we straks tussen drie en vier gaan beleven samen, jij en ik. Gaan we nog heel veel leuke dingen doen. Want ik ga nog één keer met je mee terug naar Boyd's Bar. Waar uh, mijn collega's nog het ene onder te melden hebben over het onderwerp verleiden. We hebben een ontzettend, eigenlijk twee ontzettend leuke nieuwe rubrieken. Rubrieken, moet ik even goed uitspreken. En over die nieuwe rubriek kan ik je vertellen dat uh, mijn uh, producer, mijn muze, mijn steun, mijn toeverlaat, mijn Frank, die, uh, die wil graag zijn lichaam uh, opofferen in de naam der journalistiek. En uh, onze Frank die woont op de Wallen. En die maakt daar ontzettend veel mee. En als een klein onschuldig jongetje. Wat hij overigens helemaal niet is natuurlijk. Gaat hij vanaf deze week elke week op pad. En ontdekt hij iets over zijn eigen leefbuurtje. Dus uh, we gaan straks met Frank naar de Wallen. We gaan met Joris op zoek naar de liefde. Dat deden we elke week. al, dat doen we deze week ook weer. En uh, als Joris op zoek gaat, dan vindt hij altijd. En dat wil hij graag aan je laten horen. En we gaan nog even bellen met onze seksuologen. Dat allemaal in het de derde uur lust. Dus uh, we gaan er straks heel even uit voor het nieuws. Omdat het ook belangrijk is om te weten wat er allemaal gaande is in de wereld. Met name die explosieve situatie in Egypte. Je wil natuurlijk precies weten wat daar allemaal gebeurt. Dat leveren we je ook allemaal. Maar daarna gaan we gewoon weer lekker door. Op een iets luchtigere noot. Hierbij lust. Ik hoop dat je bij me blijft. Tot straks.